Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote brand in Haarlem Een Albert Heijn staat in vuur en vlam. Verslaggever Edwin van der Berg staat bij de supermarkt. Nou, ik ruik veel en ik zie veel. Hoewel de brand niet uitslaand is. Ik zie vooral heel veel rookontwikkeling op de plek waar de brand ook is ontstaan. Uh, de brandweer heeft, uh, uh, ik ben geen branddeskundige, maar best veel moeite om in het pand te komen. Dat gebeurt natuurlijk met, met maskers en perslucht... om te zien hoe de situatie binnen is. Er komt heel veel rook vrij sinds dat vanochtend rond kwart voor zeven... dus die brand werd, werd ontdekt. De brand is waarschijnlijk ontstaan in een vrachtwagen die aan het laden en lossen was. Mensen die in de buurt van de supermarkt wonen moesten hun huis uit vanwege alle rook. In de Oekraïnse stad Saporitsja is vannacht een hotel geraakt door een Russische raket. Zeker één iemand kwam om, 16 mensen raakten gewond, onder wie vier kinderen. Het hotel dat is geraakt wordt vaak gebruikt door hulporganisaties en mensen van de Verenigde Naties. Er is vannacht een bestuurder opgepakt die met 132 km per uur te hard over de snelweg kroste. Hij rijdt 212, waar je 80 mag. Zijn rijbewijs is afgepakt en ook zijn auto is hij kwijt. En een kater voor Oranje. Ze zijn uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK. Ze verloren met 2-1 van Spanje. Een clubje van Nederlandse supporters was afgereisd naar Nieuw-Zeeland... om de wedstrijd met eigen ogen te zien. En ze hebben het eigenlijk best naar nou hun zin gehad. Hartstikke trots op de dames. Ze hebben het goed gedaan. Jammer natuurlijk dat ze niet de volgende ronde doorgaan. Maar we zijn zo blij dat ze erbij waren. En dat het hier was. Zo mooi ook. Mooi weer. Lekker rode koppen van, van de van in de zon zitten. Dus nou ja, hartstikke goed. Spanje speelt in de halve finale tegen Zweden of Japan. Die twee landen spelen nu tegen elkaar. Het weer, de zomer is voor even terug vandaag. 25 tot 29 graden met veel zon. Dit weekend iets minder warm en plaatselijk kans op een kleine bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9 ook maar Amstelveen... tussen Badhoeverdorp en Amstelveen Stadshart staat 4 kilometer... met bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Daar zijn we weer, hè? Ja, ja, goedemorgen. Het... Goedemorgen, ja. alle 1, 2, 3. Goedemorgen, ja. goedemorgen. Was dit nou niet de tune van Veronica? Ja, ja. dat boven, heel Ja. een van En wel. heb Zeven. je van de week Tineke nog op televisie gezien? Ja. Tineke, met, bij, met bij de knipte gast. Ja. Bij de knipte. Zat ja. ja. ja. Zet in de, de stoel bij, bij die Turkse kapper? Ja. Die ja. ja. jongen ja. deventer. Ja, ja. ja, maar, ja. Maar, maar Tineke die was helemaal uh, aan het vertellen over haar uh, laatste hu uh, huwelijk. Ja. Oh, met een de, met de man die dan uh, uh, uh, de afgelopen... Peter, Peter die was een hele, hele leuke man. Het was een hele de leuke, de leuke man. dat was, was de liefde van haar leven. Ja. Ja. Alleen de laatste paar jaar. Het had elf ja. jaar geduurd geloof ik. Ja. Ja. Dus niet de laatste paar jaar. Maar heel nee, lang laatste, heeft het ja. geduurd, ja. Was hij helemaal het spoor kwijt na een hersenbloeding of een, of een ja. Tia? Wat, die, wat oh. hersen, ja. maar het is slecht nieuws allemaal vroeger mogelijk. Ja, ja uh, maar dat, ja, daar, die herinnering komt meteen boven borrelen bij het horen van deze openingstune, Willem. Ja, dat nee, is... nee. Maar dat, dat, dus waar, dat, zij dat is, is onlosmakelijk verbonden hè, met deze tune eigenlijk. Hè? Dames en heren, mag ik je voorstellen, uh... Gerry? Gerry, welkom. Nou, Gerry ja, na ja, deze goedemorgen zomervakantie. Jou, de uh, mensen mensen denken ik, ik hoor een vrouwenstem, dan moeten ze even vertellen dat het Gerry is. Ja, nee, ja, nee, ja, nee dat ja, klopt. Ja. Want ik krijg ja. net al een berichtje van, uh, van een onbekende luisteraar, uit Canada, Die ja. vraagt die dame die zit, waarom heb je geen rugnummer? Want ze kijken naar op de rug, hè? Ja, ja oh ja moet even, zwaaien, even zwaaien naar de kijkers thuis. Hola, hola, kom eens Ja, ik ben in uh, Oostenrijk geweest, hè? Ja, ja, ja, ja dat ja, is ja, ook ja, wel ja. heel duidelijk te horen. Ja, ja. Jij praat ja. een uh, aardig bekkie over de grens. Uh, ik, uh, ik doe mijn best. Ik zal, uh, weet je wat ik doe? Ik zal even een stukje muziek opzetten. Uh, ja. Doe, doe ja, dat Oh. Uh, gelezen vorige week, trouwens. Deze week was het hè? Ja. De bassist van uh, de band. Hij was toch. Robbie Robinson, 80 jaar overleden. Ja. ja, en we gaan allemaal. Met de neus en moer, hè? Dat bij ons. Nou, als je dat de 80 haalt, dan, dan heb je natuurlijk al heel wat in huis. Hè? Dan, heb je, dan had je heel wat in huis, want dan heb je niks meer. Alhoewel, uh, we worden steeds ouder met elkaar. Vooral vrouwen trouwens, dat is... Uh, Over vrouwen gesproken, ja. er is een dame aangeschoven. Ja. De, Janine. Hallo allemaal. Hallo, hallo. hallo allemaal in de Radiolanden. Janine, ja. even je microfoon een klein stukje. Die, nee, deze ja. Oh, ja, ja. Ja, helemaal goed. Bedankt, ja. Anders hoor ik je twee keer, twee ja. keer. Nee, dat is lastig. Ja. Ja. Dat toch weer niet nodig. Janine, <laughs> ja. ook een muziekliefhebster? Ja, eigenlijk alleen Sky Radio Sky Radio, al ja. oh, de romantische... Ja, dat is gewoon algemeen. de love ballads. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, het was gezellig ja. dat je niet hier <laughs> was, dames en heren. Ja, nee, dat is... Uh, nou, ieder is een smaak. En, Precies, kan alles. Ja, wat wij draaien hier, dat is hoofdzakelijk uh, 60's, 70s, uh, De oudere, jongere muziek. Ook oh, goed. En dat is van Ook Sky anders. Radio Doodle. Er. Ja, toch? Ja, ja, dat vind ik wel. Dat vind en, ik wel, ja. Nou, we zijn er in afwachting van, uh, van onze, onze... Erik. Erik. Erik. Ja. Uh, en dan gaan we alles uh, horen over een zogenaamde beulentocht. Ja, klopt. Ja, ik wist niet dat er ook vrouwelijke beulen waren. Ah, ja. dat, dat, dat, dat. Weinig hoor, weinig. Ik ken nou, het. Ik wel, ik, daar kan ik wel het op zeggen. Ik heb één keer achter Janine gevaren. Nou, Dat is een beul, hoor. Ja, precies. <laughs> ik hou er niet bij. Ja, maar, maar je hebt hem ook nog nooit gedaan, de beulentocht? Nee, wij zouden hem samen doen dit ja. jaar, weet je nog. Dat ja, klopt. Ja. Maar mooi niet, hè? Nee, mooi niet. Mijn beterblokkers lieten mij een beetje in de steek. Oh, was ja, dat de reden? Dat was de reden, ja. Nee, dat, is niet, dat is minder. Maar goed, ik heb hem een keer gevaren. Dus ja, nee, dat is goed. Het uh, staat op feit dat we hem een keer samen gaan doen. Wij, wij gaan het samen doen. Nou. Ja, voor de luisteraars thuis, we hebben het straks dus over watersport. En over bijzondere watersport. Want je kan in een kajak stappen of in een kano. Wat is nou verschil tussen de kano en de kajak -kano? Gestaan, een kajak? Probeer maar eens op te gaan staan in een kajak. Gaat in alle twee lastig. Oh, nou, ja, ja, ja. Wal ik maar gaan een stukje muziek draaien. Ja, doe dat alsjeblieft, maar. Ik je gaat nu zulke <laughs> gekke vragen stellen. She knows I'm there, and heaven knows I hope she goes Like the stars that please the night The sun that makes the day That lights the way Nou, de microfoon is nog even open. Ik heb Benno Veugen aan de telefoon. Benno Veugen, die, die, uh, uh, die belde net over de grote brand in Haarlem. Ja. Uh, daar gaat hij een verslag van doen, okay. live in oh. de uitzending. Oh, dat heeft even de roffel. Ja, ja, ja, moet ik alleen even kijken hoe we hem ook weer doorschakelen. Weet je nog? Ja, twee keer een hekje en dan één, uh, oh, uh, geloof ik, hè? Even kijken, er gebeurt niks. Daar komt iemand aan. Ja, dat is... Hem. <tie> Goedemorgen. Hij wil er gewoon maar even een stukje muziek erin, jongen. Wat, uh... Ik uh, zet er net muziek in, ik gooi ja, zo onder het muziekje, gooi je dan ja, ik nog even zo snel. Maar lekker vast zijn Oké. Ik het. deze weet het. Ik, goed. ik weet okay. we Goedemiddag. I no <laughs> oh, ja. ja. het. is het. Dankjewel. Okay. Oh ja, dat was jij. Ja. onder okay. Ja, nou als het goed is dan, uh, dan hebben we Benno, Benno, Benno aan de telefoon, hallo? Goedemorgen. Ja, goedemorgen man, nou vertel eens, wat is er allemaal aan de hand, want als jij inbreekt in de radiozending, dan is er wel iets heel bijzonders aan de hand. Nou, dat kan je wel zeggen, Willem. Het is uh, vanochtend om uh, 6 uur 40. Uh, toen gingen de alarmpiepers uh, van uh, de brandweer Haarlem en Velsen. Ja. En um, uh, er was een melding van een uh, brand in een vrachtauto van, bij de Albert Heijn aan het Soendaplein in Haarlem. En binnen drie minuten, en dat is uh, buitengewoon uitzonderlijk, werd dat al opgeschaald uh, door de meldkamer naar uh, de grote brand. Ja eens uh, even kijken en toen eigenlijk negen minuten later naar de eerste melding werd het al zeer grote brand en zeer grote brand dat is de zwaarste kwalificaties voor branden in Nederland en uh, toen werd het uh, uh, ja, dat, en daarmee wordt dan eigenlijk heel veel brandweer auto's, blusauto's uh, groot watertransporten worden uh, ingezet om um, nou ja die brandplan te bestrijden en wat uh, was er gebeurd bij die Albert Heijn aan het Hoenderplein... ...daar was een vrachtwagen die start te lossen. Dat gebeurt softens, vaak heel vroeg. Ja. En uh, die, uh, ja, die vloog in de brand. Daar was een, een blijkbaar een probleem. En de, die brand werd opgemerkt door de al aanwezige... Uh, uh, Werknemers al daar. En die belden natuurlijk 112 En zo kwam het hele circus in gang. Die okay. werknemers die zijn er wel twee uh, naar, uh, nagekeken door de ambulancedienst. Want wat eigenlijk ook zelden gebeurt, is dat er uiteindelijk drie ambulances en de officiële dienst van de ambulance dienst te plaatsen waren om daar uh, uh, nou, iedereen na te kijken en uh, natuurlijk ook te kijken van hoeveel zijn er eigenlijk wel slachtoffers. Dat, dat was zo'n beetje een, een tijd uh, onduidelijk of er slachtoffers waren. Uh, ja, want mensen zijn uiteindelijk, uh, kunnen uiteindelijk alle kanten op vluchten. En, uh, nou, en, dan, uh, en die brand die breidde zich uh, gigantisch uit, zodat de hele winkel eigenlijk nu in de, in de brand staat... En de, de heijn aan het Hoenderplein eigenlijk als forum mag worden beschouwd. Ja, het, is toch een, het is toch een aardig pandje dat, hè? Ja. Dat kan je wel, wel zeggen, want uh, ja, ik ben er wel eens winkelen, maar je verdwaalt er onderhand. Zo groot is het. Ja, ja, He? ja. Het is een ja. hele grote winkel. En ja. uh, ze hebben nu uh, zelfs vijftig uh, woningen... Zou uh, schat uh, renko hoeden maken. Dat is de nieuwe brandweervorm van van van Kenemal. En is er ontruimd in de directe omgeving, want ja, zo'n brand dat gaat echt. Uh, nou, ik schat zelf wel een, uh, wel een hele dag duren voordat dat uh, onder controle is, en dan moeten ze nog gaan nablussen. Dus dat uh, daar zijn ze wel een hele dag mee bezig, en, en ondertussen zijn er van alles en nog wat. Uh, ...natuurlijk aan uh, zaken uh, geregeld... ...ja, dan gaat de partij ook een uh, belletje. En uh, nou ja, dat is dus het, eigenlijk het laatste nieuws... ...dat uh, een grote brand in, uh, in Zoonlapijn... Maar en, Menno, hoe komt het dat jij daar een verslag van doet? Uh, hoor jij bij de brand weer, of... Uh, nee, ik hoor niet bij de brandweer. Tenminste niet meer. Ik, daar heb ik wel bij gezeten. En uh, bij de afdeling logistiek en verzorging. En die hebben daar ontzettend druk mee. Omdat uh, naast al het... Uh... Plus materiaal wat er naartoe moet moeten natuurlijk ook uh, eten en drinken en er wordt zelfs uh, toiletjes worden er neergezet voor uh, brandweermensen ja. En, en, uh, want ja het, brandweermensen zijn ook natuurlijk maar mensen en uh, daar moet er voor uh, ook intern voor gezorgd worden dus een kopje koffie en een flesje water is natuurlijk altijd erg veel op nou ik ben ja. ook wil voorstellen want uh, ja uh, het fik nu hè, dus, dat hebben we allemaal begrepen en trouwens, ik was zelf uh, rond de, uh, de uh, tijd de brand uitbrak, heb ik al Niels uh, ja, ja. gemaakt. Ik werk voor Niels.nl. Dus ik heb het meteen al op allerlei websites in Velzen en Haarlem en Bloemendaal. En ook Zandvoort en Heemsteden gezet. Dus uh, ja. uh, het was hier al uh, aardig bekend. Maar mochten er nou ontwikkelingen zijn uh, die echt uh, vermeldingswaardig zijn, bel ons dan even terug. En dan horen we graag wat er gaan is allemaal. Ja, ga ik zeker doen. En nog een, ja, wat met Zandvoort toch te maken heeft. Dat de waterwagen van Zandvoort, die is eigenlijk in een vrij vroeg stadium ook helemaal naar Haarlem gedirigeerd. om mee te helpen voor zijn 17.000 liter zit er in zo'n waterwagen. En daar ja, was natuurlijk dringend behoefte aan. Ja. Zandvoort heeft op. Zijn we hier ook weer een uh, steentje aan bijgedragen, deze brand? Nou, we vinden het uh, bijzonder fijn dat jij even hebt uh, gereageerd in onze uitzending. Hartelijk dank daarvoor. En, en ja, nogmaals, mochten er zich uh, spectaculaire ontwikkelingen voordoen, dan, uh, dan horen we het graag. Ja, dat zal ik zeker doen. Hey, dank dankjewel je wel. man. En nou, ook bedankt hè. Hoi. Goeie uitzending. Hoi. Hoi.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 I'm going to Graceman. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceman. And my talent companions are ghosts And empty sockets. I'm looking at ghosts and empties.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 Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, in Graceland. I'm going to Graceland. Je kan gewoon uh... Hij wil praten dus van de microfoon direct, dan ga je gewoon zo wat zijn ze nu aan het doen hier? Waar, waar, wat is dit? Nou? Hoeveel microfoons hebben we nodig? <güls> Eentje, eentje is Eentje is het Oh nee, weet je? Oh nee, natuurlijk. Want, ja, Want, ja, dat bedoel ik. Het <laughs> ik ben voor het koopprogramma. Ja, dat komt dat komt Het koopprogramma, ja, ja, ja. Koop met sterren. Ja, ja, ja. Algemene voor verwarring uit. voor de luisteraars uh, bij ZFM Zandvoort. Uh, u luistert naar de uitzending van The Boys Are Back in Town. Ja. En uh, ja, vanochtend ja. hebben we speciale gasten. Janine Bovenkamp. Wie ja. zeg je? Ik ja. zeg het in één keer goed. Ja. Janine Bovenkamp. Ja. En Erik... Oosterbaan. Oosterbaan. Ja. En ja, die is ook in het westen actief. In het zuiden is die ook actief. Dus, dus dat maakt niet uit of je nee. nou... Verkeersplein, je vindt hem overal. En een baan heeft hij niet meer, denk ik. Hè. Heeft, nee, nee, nee. een baan. Heeft al... een... Heb je al een baan? Ja. ja. Maar dat zijn twee vertegenwoordigers van de Haarmoes-Karenverwediging. En die komen hier alles vertellen, luisteraars, over een zogenaamde beulentocht. En nou dan moeten we niet meteen schrikken en niet meteen denken: van zet de radio, zet ik maar uit. Want er zijn beulen op de zender en die uh, dringen onze huiskamer binnen. Maar zo is het niet toch? Uh... Oh, wie klopt, de kinderen. Oh ja, ik ja. dacht al, nou, ik, ik maak iedereen een kopje kleiner. Ja. Ja. Dat, dat doen beulen. Ja, ja. Uh, Janine of Erik, uh, even jullie uh, moeten ons eventjes gaan vertellen wat nou uh, een beulentocht in een kano of kajak, uh, wat je daarvoor gebruikt, wat dat nou eigenlijk inhoudt. Nou, het heet Beulentocht omdat het een afstand is van 68 kilometer. Nou ja, dat is best wel ver natuurlijk. En, uh, oh, het is met, afbeulen eigenlijk. Dit, Net als met het ja. Nijmeegse Vierdaagse. Als je dan 50 ja. kilometer loopt, ja. dan, dan beul je ook. Heb je ja. ook een Beulentocht? Ja, ja, eigenlijk wel, ja. ja. Dus sinds, dit, normaal was het alleen in een kano, één persoons, twee persoons. Vorig jaar waren het drie persoons. Maar dit jaar uh, heeft de organisator Hans Nagelkerker kan je alles doen. Je kan een estafette doen... je kan met de sub doen, je kan met de C10 doen... wat je wil. Dus er is dit jaar... heel veel variatie ja, Dan heb je alweer een hele hoop uh, items... Uh, slinger je over, de, uh -huh. over het dashboard heen. Maar, maar estafette... Ja, denken de mensen, ja, estafette is op, op zo'n baan... en dan, dan geef je elkaar een vlaggetje... en dan loopt de volgende verder. Of, zo gaat het met, ja, met, zo gaat is, het met de Kano's ook. Zo gaat het met de Kano's ook. Ja, oh ja, echt waar. Ja. Erik, Oosterbaan luisteraars. Die gaat dat vertellen. Let op. Er zijn vier etappes... Eén etappe van 17 kilometer. Ik ga hem zelf ook meedoen met... Uh, uh, ik maak even reclame voor René Metcalf. Die is dit, dit jaar lid geworden. Wie zeg je? René Metcalf. Ja, nee, voor de zekerheid. Ja? Ja. Even zeker. <laughs> en uh, nou, Die is dit jaar lid geworden... En nou, dat is zo'n kanier die gaat er voor 68 kilometer. Maar ik zei toch tegen hem: het is wat veel. Dus laat mij nou de tweede etappe doen. Nou, die 27 kilometer. En zij gaat daarna de derde en de vierde etappe doen. Nou, en dat is inderdaad, we hebben een bepaald vlaggetje met HKV. En die heeft, heeft zij dan de eerste route bij zich. Die geeft ze daar mij. In de tweede route, daarna geef ik het weer in de derde route aan haar. Is ze mag hem houden tot de met Dit is fies. ook nieuws, hoor. Dit is afgelopen week. Ik zit me al uh, bij te kijken en ik denk, Want wow, uh, dat is er wat, man? Leuk, hè? Ja, echt superleuk. Ja. Ja. Nou weet ik dat jij een beest bent op het water. Ze noemden jou ook bij de, bij de club een bij water Ja, Je wordt zeker, beest. Ja, je wordt zeker een beest, ja. <lacht> ja, is het nou Erik Oosterbaan of is het nou Erik Oosterbeest? Oosterbeest, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> Ja, maar. nee, nee. Ze hebben er order een musical over gemaakt. Beauty and the Beast. Dus, ja, uh, ja. Dat, dat klopt wel. Ja, hè? Nou, dat zit het, hè? Beauty and the Beast. Ja. Ja. Ik weet niet of er, uh, of er nou nog tijd is of dat we het pas na de breek doen. Maar ik heb ook nog wel een verhaal over Janine. Met oh, die willen we zometeen graag horen. En ja. je weet het, we worden bekeken hier, hè? Ik zie het niet. En ik weet, nou ja, daar hangt een cameraatje. Oh, ik dacht dat je naar de tv was. Nee, ja, wijs ik ook naar, maar je moet iets naar rechts. Dan komt, oh, ja. komt dit oog je voor de gek en deze niet. Oké, okay. heel Daan. mooi, heel ja. mooi. Ja, ja. ja. Uh, even voor de luisteraars. Uh, uh, ik vind het wel heel bijzonder. dat, uh, uh, Misschien is het ook wel heel normaal. Dat, dat, dat dames uh, voor watersport kiezen. Uh, uh, oh, als, je, als, je, als je bijvoorbeeld een koor hebt. Een koor. Ja, ja. heel wat anders. Dan, ja. dan is de, zijn de dames oververtegenwoordigd. Dan ja. zijn de mannen ondervertegenwoordigd. Klopt. Maar op het water, hoe is dat? Hoe ligt die verhouding? We zijn altijd gek geweest op het, op het water. Ik, ik kan er ook met mijn man en we duiken, we hebben gesurfd. Dus ja, Kano was eigenlijk een, een gevolg, dat, zeg maar. Ja, dat, maar uh, dan waren die eerste Kano's niet zo betrouwbaar, dan gingen jullie duiken. Dus nee. <laughs> Ja, zo kan je het ook zien. <laughs> en het is altijd leuk, een sport met veel mannen. Ja, maar... Dat is gezellig, je... hè, dan ho, ho, wij vinden het juist leuk om een sport met veel vrouwen te hebben. Nee, jullie willen <laughs> weinig vrouwen en veel mannen, toch? Nee, nee, nee. Oh, ik, niet te Ik heb veel nog... vrouwen. Oh, ja, okay, hoor. Nou ja, en, uh, maar die zijn er inmiddels ook, Er zijn echt heel veel vrouwen gekomen. Als je zo ziet, zo op de woensdagavond dat we varen... ik denk dat bijna de helft vrouw is. Ja. Kijk. Ja, dat is echt heel leuk. Ja. Ze zijn wel veel zwakker natuurlijk. Oh. Ik dacht dat hij wou zeggen, ze zijn veel zwaarder. <laughs> dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Ik weet dat ik weet er nu mensen van HKV, die luisteren nu. En hier word je in opgehangen, hè? Ja. ja. In die Wim. Ja? Gooi alsjeblieft een stuk muziek tussen. <laughs> het gaat niet goed hier. Het gaat niet goed. Ja, Maar ik, ik, je, daar moet je wel een beetje, over, een beetje eerder op reageren. Want ik moet de muziek wel klaarzetten natuurlijk. Wat gaan we doen? Wim, in? zet jij de muziek eens even klaar. <laughs> As the year grows old And darker days are drawing near. across the autumn sky And one by one they disappear Ja, ah, nou, en in één keer, in een keer, uh, ja, in een keer uh, valt de stilte. Ja, Forever Autumn, hoe kom je erbij? Ik dacht, weet je wat, Forever Autumn. Ik denk, vond het een goed nummer, Even een beetje toepasselijk. Ja, en die Justin op... Hayward, kennen jullie die? Justin nee, Hayward. Nee. nee. Ik heb heel de... vaak gedraagd bij Sky Radio, ken je die Sky Radio? Nee, nee maar alleen nee, maar uh, Stamfordse. Uh... Janine, Janine, luister en huiver. Ja. Justin Hayward uh -huh. is een prachtige man. Nog steeds, Naar ondanks de leeftijd. En het was de zanger van de Moody Blues. De nights in white onder andere. Moet je wel iets zeggen? Is dat van mijn generatie? Ja, zeker. Nou, nee, nee, nee. ja, nee. Hoe oud ben je? Wacht durf wij de microfoon schuif dicht. te niet Hoe oud ben je? 64. 64. Dat is zeker wel. Ik ben 62, kom op zeg. Oh ja, kom op, zaak. Kom op, zaak. Ja, een zeg. Onder welke steen heb jij geleefd? Ja. Maar goed, maar... Maar uh, ja, de afgelopen tijd was het inderdaad herfst. Het was herfst. En, ja, en, en dat was dus ook regen, uh... regen, regen, regen. En heeft de Kano Club tijdens die regen daar even goed uh, volop gekano's? Nou, ja, we hadden meer water dan anders. Ja, precies. Het is niet volop, maar het wordt iedere woensdag gekano's. Soms is het maar één of twee, maar het is echt hetzelfde dat we niet gekano. zijn. Hoef jij mij is. niet aan te kijken. <laughs> ja? Nou wij verwachten altijd willen, maar er worden maar, zo vaak teleurgesteld. Wat de luisteraars natuurlijk oh. graag willen weten, want uh, die horen ja. jullie uh, spannende verhalen over en zo zo. Ja. Uh, en die willen natuurlijk graag weten, van, hoe, hoe kom ik nou bij zo'n Kano-club? En kan ik nog terecht bij de Kano-club? En uh. hebben, jullie nog, hebben jullie, willen jullie nog leden hebben? En, en hoe doe ik dat? Vertel Erik. Nou, natuurlijk willen we altijd leden hebben. Mm -hmm. uh, we hebben nog een hele hoop um, lichtplaatsen. Ze zijn niet altijd even mooi, een beetje hoog, maar iedereen met een eigen boot is eigenlijk wel kom als je je boot bij ons wil. En, ik, en we hopen dat je ook als verenigingslid meedoet. Dus je, als je nou wil proeven, zo van, hè? kan je nou ook een boot huren? Wil? Je kan of, hem of lenen? Je kan of hem gebruiken. gebruiken. Ja. Als je op een woensdagavond hè, je moet je wel eerst uh, melden bij Janine, hè? dat is via info@hkvhaarlem.nl. dan vraag je van, uh, mag ik eens een keer proefvaren op uh, de woensdagavond? Janine, mag ik in je bootje vragen? Dat <lacht> ja, vraag je <ik> dan, ja. <lacht> Hij maakt er gelijk weer iets erotisch van. Dat is... Verkeerde zender, hè? Vriend? Maar dan. Sardine, mag ik in jouw boot. <laughs> dat wil jij niet. <laughs> dat wil jij niet. Nee, maar nou ja, het kan voor mannen en vrouwen gelden. Die kunnen dat nee, nou, tegenwoordig kunnen vragen, ja. Erik, mag ik in jouw bootje? Varen? <laughs> nee. nee, maar er kunnen ook vrouwen bij vrouwen en mannen bij mannen. Dat, dat, dat komt ook voor. Hè? Ja, ne, ne, dat kan ook. He, dus, mm. uh, mag al, ik in jouw alles bootje? Alles is mogelijk. <laughs> <laughs> ja, nee, nee maar, maar goed, uh, luisteraars, als je van watersport houdt. En een hoop mensen houden best wel van watersport, toch? Ik denk het wel. Dan, uh, waar, uh, melden bij Janine, Zeg ja. het nog één keer even. Info.hkvhaarlem.nl. Nou. En dus dan krijg je op een gegeven moment een, een mailtje terug of een, een telefoongesprek van Janine... Van nou, wil je dan en dan op een woensdagavond meekomen? Nou, dan hebben we allemaal verenigingsboten. Een stuk of twaalf hebben we er wel. En uh, dus er, uh, je hebt twee soorten lidmaatschap: eentje met je eigen boot of een ander gebruik maken van de verenigingsboot. En daar uh, hebben we ook nog voldoende plek voor. Maar het is wel een eis dat je moet kunnen zwemmen, denk ik? Ja, dat is een eis, ja. We ja. hebben één keer een Italiaan gehad. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Het waren, waren twee mannen. En uh, één man die had geen uh, zwemdiploma. En ja, ik geloof dat Janine zelfs vroeg aan mij van... Heeft die man wel een zwemdiploma? En ik denk van, hoe, hoe denkt ze nou dat, dat, dat hij geen zwemdiploma had? Dus ik vroeg aan die man, heb ik wel een zwemdiploma? Nee, ik heb geen zwemdiploma. Hebben we in Italië niet? Nou ja, oké. Okay. Kan, u, kan u wel zwemmen? Ook niet. Ook, niet. Hij ook niet. Dus hij wou gewoon dat risico nemen. Nou, hij heeft nou zwemlessen genomen in het spaarne bad, geloof ik. Hè? Dat weet ik niet. Nou, en dus hij is nu bij de zesde les, en hij zegt van bij tien lessen mag ik dan wel komen. Ik zeg, nou, dan kan je waarschijnlijk wel voldoende zwemmen om mee te mogen. Ja. Wat, wat, zijn, de, wat zijn de verwachtingen aan deelnemers van de Beulendracht tot nu toe? Nou, ik denk toch wel minimaal veertig. Nu al 40. Ja, ik, ik geloof dat we nu eens van 33 aanmeldingen hebben. En, um, en, en ook kamperen. Dus je mag al op, op de vrijdag komen, vrijdagmiddag, vrijdagavond. En dan zet je, je tentje op bij ons op het uh, terrein. Ja. En dan uh, ga je lekker zaterdag... om 7 uur uh, lekker in de boot stappen. En dan ga je even die 68 kilometer varen. Ja. ja, ik moet jou nu net aankijken alsof ik niet weet hoe het allemaal werkt. Natuurlijk, maar natuurlijk jij hè? hebt het al drie keer gedaan. Dus ik jij weet heus wel hoe het is. Ik weet heus wel hoe het is. Ik ben er drie keer inderdaad bij geweest. Kroketten waren erg lekker die dag trouwens. Ja. <lacht> ja. Ja. Wij hebben deze keer weer speciaal, we hebben nou een beulenbroodje. Echt waar? Echt een beulenbroodje. Dus dat is een broodje met drie bitterballen erop, voor een gereduceerde prijs, want het zijn maar drie bitterballen. Nou, en dat, uh, dus als je dan hebt gevaren, je krijgt eerst nog een kop soep, je krijgt nog een banaan, je krijgt nog... Nou, wat, appeltaart. Nog iets. Oh, appeltaart bijna. krijgen nee, we ja. ook nog met koffie bij de... En ja, allemaal in hetzelfde broodje. Je maakt <laughs> er wel wat van. <laughs> niet, je, je wordt wel echt gefetteerd. Het broodje moet je kopen, trouwens. Maar goed, dat, maar, het, nou ja, ja ik, ik, heb die prijzen, ik heb die prijzen gezien en uh, nou jongens... We, dus de moeite van, uh, van het pinnen niet eigenlijk zo weinig is dat. Dat is ook zo, dus daarom ga ik de bedragen ook helemaal niet noemen. Moet niet noemen, nee. nee, nee, nee. Je moet gewoon komen kijken. En, uh, ja. en iedereen mag komen kijken. Je hoeft niet mee te doen, maar je mag altijd komen kijken. Dus, of je komt s ochtends om een uur of zeven, dan, ja. dan gaat die hele stoet weg. En de meeste mensen zullen zo'n beetje tussen drie en zeven aankomen. Ja, maar nou is het wel zo dat hetzelfde weekend... Um, ja. ja. de weekend hebben we hier. Ja, ja, ja, dus ik, weet, ik woon zelf in Bentveld. Ik ja. weet nog echt niet hoe ik van hier naar de club moet komen. Op de fiets, denk ik. Waar je ja, altijd doet. Ja. het ook? Ja, met, de ja. Ja. met de fiets. Ja, met de fiets. Nee, dat is ook zo. Maar ik heb me laten vertellen, en dat is misschien een beetje onmoedigend dat Max Verstappen die roeit mee. Wie? <laughs> Max Ver... ja, schijnt, die schijnt, maar... Ken je die? Ja, tussen de races door schijnt Max Verstappen mee te roeien. Ja, ik nou, is geloof dat hij een uurtje wilde doen. Als hij meegroeit, uurtje wil Als hij meeroeit, dan de rest is natuurlijk wel gevoelig. Uh... Ja. Qua snelheid. Ja, dat ja, weet ja. Nee, ik weet zeker. Uh, die gaat, uh, die gaat uh, misschien wel 68 kilometer per uur. En dan doet hij het in een uurtje. Ja. Ik, wil eens, ik wil hem wel eens met die Formule 1 uh, auto van hem op de Spanen zien. Nou, dat wordt niks hoor. Ja. Hij drijft er die bandjes. Maar voor de rest. Ja. ja. Een amfibie Een amfibie daar. Ja, nou nee, goed. Maar als je terugkijkt naar, naar vorig jaar. Uh, vorig jaar had je de Beulentocht. Ja. En. Uh, um, toen was ik dus inderdaad bij de Kaling dat iedereen terugkwam. Ja. En toen verbaasde ik mij er al hoe fit die mensen dan waren. Ja, nou, dat verbaast mij ook. Maar, uh, ik denk 14 jaar geleden, jij hebt het dan over jaar, maar 14 jaar geleden... toen uh, werd Janine lid van, uh, van de club, ongeveer. En toen zei ze tegen mij, Erik, uh, ik wil alles varen dit jaar wat maar mogelijk is. Maar op het eind wil ik in ieder geval de beulentocht te varen hebben. Ik zei, nou, dan moeten we wel een beetje gaan oefenen, hoor. Dus we hebben een keer een rondje over de K gevaren. We hebben de Westeinderplassen gedaan. We hebben natuurlijk be begonnen met een rondje... Brazum ook, uh, Brazum. ook, ja. ja. En langevelder Slag, ja. Nou, ja uh, slag, dat is bij de zee. Ja, dat is bij de zee. We, uh, ja. Ze moesten een beetje golf leren. <laughs> en zo zijn we ook uh, in Friesland. Zijn we ook nog eens gevaren. Ja. En uh, nou, in het eerste jaar... Helemaal het rondje 68. En daarna heeft ze een aantal jaren niet meer gevaren. Dus ze was toch wel <laughs> vrij moe, geloof ik. Het was helemaal over Ja, dat was helemaal het was Het is echt heel ver. Ja. Ik had goed gezelschap. Erik en Raymond was er Raymond, ja. En er zijn mensen die het alleen doen. Nou, het lijkt me echt verschrikkelijk. Een verschrikkelijk Maar als je, als je zes kruisjes uh, achter je namen slaat, dan, dan heb je toch wel best wel een aardige conditie, toch? Ja, vind ik ook. Ik had toen echt een goede conditie. dat is inderdaad alweer ruim tien jaar terug. Ja. Ja, maar ik vind dat die heel goed terugkomt, die conditie, hoor. Ja, die komt ook terug. Ja. Ja, ja. Maar voor de beulentocht, uh, Willem en ik gaan hem nog een keer varen. We gaan, gaan hem ja... Dat duurt ja, nog nee, vijf nee. jaar, dus ik heb nog vijf jaar tijd... om die conditie weer op peil te krijgen. Eigenlijk als... Je bent een woensdagavond? Ja. Altijd. Boende. Echt? Ja. Deal. Deal. Oké, okay. ja. nou afgesproken. Ja, leuk. leuk. Nou, ik ben getuigen. En ja. Gerry ook. Dus nou, en Gerry ook? Ja. Jij En, en met onze alle drie luisteraars. Zeg maar. <laughs> nee hoor, nee, nee, nee. Ik kan aan de berichtjes zien dat er inderdaad wat, wat, wel goed geluisterd nu. Ja, nee, want op de op de club is het gedeeld. Hè? Dus ik denk dat alle, alle HKV'ers yes. die zitten aan de aan de radio gekluisterd Zelfs dus ja. mijn vrouw die gaat zometeen meteen naar yoga hier in, in Zandvoort. Ja. Eh, hele leuke yoga-lessen zijn dat. En uh, is het bij pluspunt? Tevoren? Dat is bij pluspunt, ja. Bij pluspunt. Nou, ja ik maar... zie Gerry ook knikken, dus uh, luister, je dus kunt mee yoga. Ja, het is echt heel leuk. En het is een, een redelijke vrije inloop. Uh, het kost ook niet veel, geloof ik. En je krijgt er nog een kopje koffie bij. En Yogi ja, de Beer zit er ook. <laughs> <jo> <laughs> Maar mijn vrouw is er erg enthousiast over. Dus als uh, luisteraars dat ook vinden. Maar, dus ik denk dat uh, dit programma nou bij de yogalessen aan is. Ja, ik Waar word ik word worden die vrouwen er nou rustig van? Ook? <laughs> ik denk het niet. En zeker niet van die zoetgepoosde <laughs> stem van Erik. Nee, nee. Ik denk het ook niet. Ik dan. zet maar gewoon een stukje muziek op. Doe maar. Van, uh, Ja, wat. <laughs> Our love won't pay the rent Before it's earned Our money's all been spent I guess that's so We don't have a pot But at least I'm sure Of all the things we got Babe I got you, babe I got you, babe I got, got flowers in the spring I got you To wear my ring Put your little hand in mine There ain't no hill or mountain We can't climb Babe I got you, babe I got you, babe I got you to hold my hand Walk with me. I got you. I got I got you. To kiss goodnight. I got you. To hold my side. I got you. To to let go. I got you. To love I got you. I got you. I got you. I got you. I got so. I got Ja, ja, ja, het is een verrassing. Ja, want uh, dit was. Uh, de, nu zit met, kijk naar nou wat er gebeurt. Kijk naar ja. wat er gebeurt. Ja, ja. Onenigheid in het bestuur. Kijk wat ja. er eens eventjes. Ja? Ze ja. slaan hey, overleg. Ah. Dit oh, dit is overleg. een overleg. Ja, ja. ja Eén e geluk dat ze die peddels niet meegenomen hebben. Want dan ja. gaan ze met die pedals om hun oren. slaan. Oh, dan wil ik ook nog wel eens iets over Wim Burgers uh, vertellen. Dat is ook een lid van de HKV. Die heeft ook een pedal. En dan gaat hij soms aan de overkant van de haven. Dan zie je hem op een gegeven moment slaan met die pedal, peddel. Nou, we hebben daar. Hoe heten die planten die een beetje uh, heel erg prikkelig zijn beerklauwen, berenklauwen? Berenklauwen, ja. berenklauwen, Nou, die gaat hij dan met die perel te lijf... is als je uitstapt aan de verkeerde kant van de vanavond... <laughs> dat, dat je dan geen last hebt van die berenklauwen. Dat had nooit gebeurd. Nee, <laughs> nee. normaal, maar hij denkt het wel. Dus uh, hij, hij maakt al die berenklauwen kopje kleiner. Uh, eigenlijk is hij de grootste beul. Ja, want ik had weer het met van Laatst al aan de telefoon... Uh, wat, die beesten allemaal... Gewoon vreselijk. Maak maar nou zo... Ja, nee, zeg maar. Nee, maak je vraag maar af. Uh, zoals vlak voor het uh, uur 1 uh, alweer bijna om is. Uh, misschien hebben jullie wel een, toch, toch nog een oproep aan de luisteraars. Van nou, we willen toch. Uh, we willen nog iets kwijt namens de kamervereniging. Uh. Ja, of het nou echt een oproep is? Nou, een oproep van. Uh, meld je gewoon als een nieuw lid. En uh, we hebben dan ook een hele goede opvang voor de nieuwe leden. Dus dat is ook leuk. Maarten die heeft nou bijvoorbeeld vrijdag. Gaat hij weer met uh, allemaal nieuwe leden gaat hij, uh, technische oefeningen doen. Van hoe kan je het beste vooruit varen? Hoe kan je achteruit varen? Dat doen we niet zo vaak. Nou, dus dat, uh, dat is ook al uh, leuk dat Maarten het doet. En we hebben op 27 of 28 september. Wanneer is het donderdag? 28, 28, 28, 28 september. september. Uh, en 27 september, dan worden we natuurlijk 96 jaar oud als club. En dat vieren we dan de dag daarna. En dat doe je nooit op dezelfde dag natuurlijk. Dus dat doen we de dag daarna. En uh, dat combineren we met een beetje Zweeds, Scandinavisch, Deens um, etentje. Is noors, noors. Ja. Ja, is noors, noors. kan ja. je gewoon samenvatten. Noors. Oh, ja. Noors. Noors. Zweeds is het Noors? Nee. nee het is nee, Scandinavisch. Scandinavisch is het. Ja, maar het zit ligt nog in het noorden. Dat ben ik nou... Eh. Oh, oh, ja, nee. Dat, ja, ja nee, heel okay. goed. Hij ja, bent ben in, in Malmö gewoond, hè? Heb het, je in Malmö gewoond? Ja, Thaille. ik heb in ja. Stockholm gewoond. En ik heb All in Malmö nee. <laughs> dat is leuk. <laughs> nou, misschien dat we met de boot is gewoon bij Willem een beetje Alzheimer light, hoor, dit. <laughs> <Ja>. <laughs> Maar dus dan maken we er een beetje een Noorse avond van. Een ja. Noordse ja. met een D. Keurig. En uh, uh, hoe precies weten we nog niet. Maar Hans Nagelkerker, die is er hartstikke goed in en dat soort dingen organiseert. Die zegt altijd, 40 dagen van tevoren moet je allemaal dingen doen. Nou, we zijn nou ongeveer 40 dagen van tevoren voor ja. 28 september. Dus dan gaan we een, uh, een Noorse avond maken. En een Ik weet zeker dag. dat er een hoop mensen die uh, Zeven Zand Zandvoort luisteren. Die zijn nou al helemaal hysterisch. Die willen gewoon allemaal gaan varen. Dat denk ik. Dus ja. dat wordt hartstikke druk op ja. het Sparen. Heel druk. Heel maar heel het is druk. niet en alleen dat avondje. Het is toch dat we ook Parijs gaan met de naar. Ja, maar dat, is nou, dat is veel later. Ja, maar dat is toch veel leuker om te vertellen. Oh nee, maar ik denk... Je moet het een beetje in chronologisch nou, volgorde oh, nou, doen. Nee, dat ja. hoeft okay, niet. Oké, dan, dan zal ik daarna zeggen... We gaan... Uh, en dat is toch wel een primeur hier, hoor. Er komt dit, er komt dit, komt, er komt. Ja. ja. Wij gaan met de HKV in juli een hele grote tocht doen van twee weken in Zweden. Zuid-Zweden. In de buurt van Malmö. In de buurt? Boet... Oh, ja. Ik verdwaal, ik verdwaal al bij de IKEA. Oh, daar, daar hebben we ook aan gedacht... om IKEA-balletjes uh, te presenteren op 28 september. Is dat leuk? Nee, want ik heb gehoord waar ze van gemaakt zijn. Nou, waarvan dan? Van de mensen die de weg zijn kwijtgeraakt bij de IKEA. Oh, ja. nee. Hey, wat... Geef <laughs> de balletjes weer. Wat, maar dan moet je zeker wel uh, wat money in je pocket hebben om mee te kunnen. Of? Ja, het is 15 euro. Nee, omdat hij rijdt. mee... <laughs> nou, dat is een kassenkoopje. <laughs> toch een stof in kano. Ja. <laughs> ja, ja. Voor, voor 15 euro naar Spanje. Welk rijstbureau mee is mee he? He? dat? Welk rijstbureau is, is <laughs> dat? Ja, nee, uh, de, het eten voor uh, die... HKW Toomie. Ja, we alles door elkaar in nu. Ja, maar uh, die toch... Nee, ik heb nog geen idee, maar we zijn, uh, drie weken terug zijn we op de laan geweest. Hebben we vijf dagen gevaren. één dag heen uh, rijden met de auto, één een, een dag heen, terugrijden met de auto. En dat, ik geloof dat het totaal iets van 210 euro was, inclusief de reiskosten. Dus Kano is een hele goedkope sport eigenlijk. En uh, Zweden is dan misschien uh, 300 euro, misschien 350. Ik weet het niet precies, uh, dat nog niet bekeken. Maar het is helemaal niet duur eigenlijk. Hmm. Dus ja, heel erg leuk. En uh, nou, we hebben al de tochten een beetje bekeken. Een paar stroomversnellendjes, een paar overdragingen. En dan uh, en s'avonds oh, in de kantine duur. een feestje, komt ABBA dan? Goed idee, goed idee. Jullie goed hebben ideeën, idee, Dat joh? gaan we doen, ja. ABBA erbij. Ja, dat is Abba leuk. ABBA-muziek. Ja. In ieder geval de ABBA-muziek. Ja, ja, ja, ja, de keuken rij. <laughs> ja. Ik draai nog even een stukje muziek en, uh, en dan, uh, dan, want we zitten. Uh, ik krijg al berichtjes van luisteraars die zeggen van wij zitten te wachten op het smeuïge verhaal over Janine. Dus... Het smeugenverhaal van. oh even heb je een net woord. verteld. Dat was toch een smeuïge verhaal ja. dat ik meedeed. Echt waar? Ja, dat was, ja, dat was niks meugen. Ja, nou ja, we het. kunnen er nog een, een verzinnen. Verzin er maar een. draai ja. ik even een stukje muziek. Oh, ik kan wel uh, vertellen van hoe jij. Where it began.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 Touching hands Reaching out Touching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 watching more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 can more Ja, en uh, ja, met uh, Nelens Diamant gaan wij uh, ja, richting de klok van 11 uur. Zweet-Carolien en Zweet-Sherlinen. Zweet-Sherlinen. Nee. Ja, nee, dat, is, uh, ja, nee dat, dat was wel weer zo. Uh, ja. Nou, ja. hebben jullie uh, genoeg tijd gehad om het een en ander uit te leggen? Ja, ik, ik, nog, ik, nog één keer even het uh, mailadres. Zij moest antwoorden. Nog één keer even het mailadres. Heel belangrijk voor de, voor de luisteraars. Info, dat is simpel hè, info. Info. Met een F. Info. At HKV Haarlem, hkvhaarlem.nl en dan ja. zeg je, lieve Janine. Dan, dan krijg je sneller antwoord Dan krijg je dan. Ja, dan sneller antwoord, zeker. Ja. Ja. via de mail. Ja. Ha, Dat vind haar ik haar trouwens wel de lieve Janine, doe hem gelijk aan een rubriek ja. in de uitzending. Wij Die zoeken belogen. nog <laughs> iemand, we hebben, hebben namelijk al lieve Gerry hebben we al, namelijk nou, ja. lieve Janine erbij. Ja. Ik ga ja. solliciteren. Bij deze ben je aangenomen. Ja, <laughs> ja. ja. Nou, ik wil jullie in ieder geval uh, verschrikkelijk bedanken, want het was weer enorm gezellig. uur vliegt om. Ja, dat Graag gedaan, nou, vond zeker. ik ook. Ja. En, uh, Leuk om hier te zijn. Nou ja, goed, je bent welkom. Je, kent, je komt wel langs wanneer je langs wil komen. In december. Uh, ja, komt eerder. En we in ieder geval Erik hier. Ja. Neem er, neem er er ben nog ben mensen heel mee. Nou, dat, weet dat zou kunnen, maar dat weet ik nou nog niet. Nee, je Janine mee is gezellig. Nee, die is geen herenboer. Nou, die maken we herenvrouw. <laughs> maar die beulen toch dus in het weekend van de Grand Prix? Van ja, de Grand Prix, ja. Dus dat is wel lastig, maar voor ons niet. Uh, het is lekker rustig op het water, iedereen is. Ja, er zijn sowieso, de, je kan het je bijna niet voorstellen, maar toch ook dus die, die, uh, die hebben niet zoveel met de Grand Prix. Ja. Ja. juist niet, denk ik. Zijn ze er niet veel op Nee, Nou, opgeven? de meeste ja. niet, de meeste nee? niet. Nee, nee, nee. nee ja. Nou, je hebt hier ook zo'n open dag op het circuit, dan, uh, voor, al, voor alle inwoners. Nee, het is dit jaar niet geweest. Nee, het is dit jaar niet geweest. Is maar, dat dit jaar niet? Nee, nee dat oh. is heel naar. Ook oh, daar heb ik. We hebben Niels. Wat ja. is niet geweest? Ach, nou, nee. nou, normaal is het op de donderdag voor de, voor de, voor de formule, is het voor de... Is, ja. Maar dat is dit jaar niet. Ze hebben nou wel... Nee, maar ze hebben wel iets anders gedaan, begreep ik. Niet op die donderdag, maar niet voor, alle, voor ons als inwoners. Nee. Uh, Gerry, ik hoor jou in een echo. Echo, echo, echo. echo, echo. Dan nogmaals bedankt, ik sluit af hier van in ieder geval dit uur. En uh, voor het tweede uur zijn wij er weer. De uh, boys are back in town met Gerry met pluspunt en uh, nog veel meer, denk ik. En ik, ik ga mijn oortjes in doen zodat ik het op de weg terug naar huis gewoon lekker af kan Gezellig, man. Gezellig. Dank je wel, hè. Ja. Doe lekker, kom, is